Kees Groot met het NOS-journaal. dreigt het luchtruim boven Siberië te sluiten voor Europese vluchten naar Azië. Een Russische krant schrijft dat de Russische premier Medvedev dat overweegt als reactie op de Europese sancties tegen het land. De maatregel zou voor Europese luchtvaartmaatschappijen tot hoge kosten leiden. De vliegtuigen moeten dan omwegen maken en dat kost veel extra brandstof. In een politiecel in Maastricht is een 44-jarige man overleden. Het is niet duidelijk waaraan hij is gestorven. De man heeft volgens de politie geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij was dronken aangetroffen en door agenten meegenomen naar het bureau... omdat hij niet aan zijn lot kon worden overgelaten. Elk uur werd de cel gecontroleerd. Rond vier uur vanmiddag bleek dat de man bewusteloos was. Hij kon niet meer worden gereanimeerd. Omdat de man in een politiecel is gestorven... doet de Rijksrecherche onderzoek. Bij gevechten tussen Afrikaanse migranten in de haven van het Noord-Franse Calais zijn minstens 50 mensen gewond geraakt. Een van hen is er slecht aan toe. De gevechten braken gisteravond uit bij het uitdelen van het avondeten tussen honderden Eritreërs en Soedanezen. Zondag vielen er bij gevechten ook al 13 gewonden. In Calais zitten ruim 1200 migranten in geïmproviseerde vluchtelingenkampen. Hun aantal groeit nog elke dag. Ze proberen vanuit Frankrijk naar Engeland te komen. Een 93-jarige man uit Hamburg wordt in Duitsland vervolgd voor een massaslachting die hij als SS-commandant aanrichtte in een Italiaans dorp. Hij was al tot levenslang veroordeeld in Italië, maar hij is nooit uitgeleverd omdat de Duitse wet geen uitlevering van eigen onderdanen toestaat. Nu heeft het gerechtshof in Karlsruhe bepaald dat de man kan worden vervolgd. De Waffen-SS vermoorde in 1944 in het Italiaanse dorp 560 mensen.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 Swirling skies to this De painter song van Nora Jones. Uh, mijn naam is David Habig. morgen op deze 3 augustus van 2014 uh, nou, welkom allemaal. Um, ja, vandaag het zag eigenlijk best wel. Het ziet er eigenlijk best wel mooi uit qua weer. Um,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 in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 Als ah, se ela soubesse, que quando ela passa, o Als sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.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 nothing left